Hebben jullie het vandaag naar de zin? Allemaal. Zo'n kinderdienst. Hebben we nog nooit eerder gehad, hè? Ik denk dat de kinderen het sowieso wel leuk vinden. Of niet? Kinderen? vindt het leuk, Bora? Ja, hè? Ja. Het gaat over krummel, hè? Wat we allemaal niet van een krummel kunnen leren. Krummel, het rupsje. Ik heb wel een vraag voor u. Voelt u zich ook wel eens een, een krummel, een kruimeltje. Steekt uw hand maar eens op, als u wel eens krummel voelt. Iedereen is beter dan u. Niet altijd, hè? soms wel. Ja, dat je denkt van, nou, ik ben totaal helemaal niet bijzonder, helemaal niet geschikt. Ik ben geen hoogvlieger. Ik ben een muurbloempje, een grijze muis. Dertien in een dozijn, kortom helemaal niet bijzonder. Wie is er nou eigenlijk altijd hier een krummel? Wie voelt zich altijd een krummel? Ik ben wel benieuwd hier in de zaal als je het probeert te scheiden. Wie voelt zich nou eigenlijk altijd krummel? Iemand anders is altijd bijzonderder en meer speciaal. Eentje, dat is nou twee. Nou ik vind dat echt, eh, ik heb daar respect voor dat je het gewoon durft aan te geven. En andere categorie mensen, mensen die zich vaak krummel voelen. En mensen, andere mensen zijn vaak beter. Oké, okay, dat zijn er ietsje meer. Dan de mensen die soms, zich soms een krummel voelen. Sommige mensen. Nou, dan heb ik nog één categorie. De mensen die zich nooit krummel voelen. Dat moet dan de rest zijn. Nou, ik, ik mis toch zeker de helft van de zaal hier, moet ik je zeggen hoor. Dat zijn de mensen die smokkelen. Ik zou bijna een keer overnieuw doen. Maar het is eigenlijk alleen maar voor de kinderen om te laten zien dat... Hè, dat ook grote mensen voelen zich ook wel een skrummeltje. En ik moet eerlijk zeggen, eigenlijk heb ik dat zelf ook wel. Als ik mezelf in een categorie moet indelen, dan voel ik mezelf in de categorie soms een krummeltje. Maar dat is gedurende mijn leven eigenlijk uh, ja, altijd al zo geweest. Altijd veel moeite gehad als ik om me heen kijk, om dan niet naar mezelf te kijken, maar eigenlijk altijd maar naar anderen te kijken. Altijd te denken van, tjonge, jonge, jonge, die anderen die zijn eigenlijk veel specialer dan ik. En daar heb ik best wel veel last gehad in mijn leven. En dan kijk je net zoals in het verhaaltje naar mensen die als een mier zijn. Hartstikke sterk. En ik denk, ja, ja, je zou het misschien niet zeggen. Maar ik ben niet zo sterk. Ja, Louis lacht er al heel erg hard om. Of als een lieve heersbeestje in het verhaal. Hè, dat je dat prachtig lieve heersbeestje met de stippen. Nou, ik heb inderdaad geen stippen. Ja, misschien een puisje, maar Zo mooi als een lieve heersbeestje ben ik ook niet. Ja, mijn vrouw vindt mij natuurlijk prachtig. De mooiste man op aarde. Tenminste, dat, uh, dat doet ze mij dan geloven. Maar, ik heb ook ontdekt dat als je anderen beter vindt, of sterker vindt, of mooier vindt, of leuker vindt, dat je heel erg naar anderen gaat kijken. En dat je je ook heel erg gaat laten beïnvloeden door wat andere mensen vinden. En daar kun je, je dan ook heel erg last van hebben in je leven. Dat andere mensen zeggen van... Ja, dat is helemaal niet goed voor jou. Je kunt beter dit doen. En uh, die auto is beter. En die fiets is mooier. En uh, je moet dit doen en dat doen. En als je heel erg naar andere mensen gaat luisteren... Dan kan dat wel eens heel lang duren in je leven... Voordat je echt gaat kijken van... Nou, wat vind ik nou zelf eigenlijk belangrijk? Het is bruiter natuurlijk prachtig weer momenteel. Hè? Het is prachtig winterweer. Zijn er zijn dan mensen die hier op de schaats hebben gestaan... Ja, oh, best wel wat. Kijk, ik zie al gelijk de helft van de zaal. Toen straks hoorde ik niemand over krimmel. En als we het over schaatsen hebben, dan... Uh, iedereen is er. Je kunt niet schaatsen. Nou, ik kon het ook heel lang niet hoor. Ik was gisteren met mijn kinderen naar de boezem. Ik was gisteren thuis. En het was zo prachtig weer. Ik dacht van, ik ga lekker met ze naar het water. Het was eigenlijk al vrij laat. ik dacht van, kom, ik ga er toch uit. Dus degene die hier bij, de, bij het water geweest zijn, bij de boezem... Die zullen het met me eens zijn, het is daar echt prachtig momenteel. We hebben daar lekker op het ijs gelopen en uh, gedanst en naar uh, de schaatsers gekeken. En het was wel eigenlijk al bijna sabbat, dus we gingen snel naar huis. En op de terugweg zijn we door de weilanden gelopen. En ergens een beetje in het hoek van het weiland, daar stond daar een, een, een oudere dame, een oma. En die stond daar met haar kleindochter te Zo zeg ik het allemaal heel eerlijk, want veel meer dan dat was het niet. En oma die deed het uiterste best om dat kind enigszins vooruit te krijgen. Maar eigenlijk was het dat oma duwde en dat kind dat volgde dan maar gedwee. Want die benen die bungelden er maar een beetje onder. Dus ik vraag ze aan die dame. Hoe oud is ze? Ja, ze is bijna vijf. Ik zei, oh nou ja, mijn dochter is zes, bijna zeven. En die doet het nu net en het gaat nu pas eigenlijk goed. Ja, ja, ze vindt het eigenlijk ook helemaal niet, helemaal niet leuk. En de oma die klonk me gewoon gefrustreerd. Dat heb ik bij mezelf van ja... Waar zit, ze nou eigenlijk, waar zit nou eigenlijk het probleem? Zit het probleem nou bij oma of zit het probleem nou bij het kind? En oma vertelde van, ja, en uh, fietsen kan ze ook nog niet. En daar baalde oma zichtbaar van. Maar ja, ze vond het gewoon helemaal niet leuk om te fietsen. Dat zei oma ook eerlijk. Dus oma had al een keer tegen dat kind gezegd van... Ja, maar straks dan, uh, dan fiets je broertje Kilian nog eerder dan jij. En oma vertelde aan mij dat dat kind dan gereageerd had door te zeggen... nou dan klim ik gewoon achterop bij Kilian. Eerder die dag stond ik met, uh, met Janneke en mijn schoonzus op het schoolplein. En Joelle die kwam naar me toe lopen. Mijn uh, middelste dochter. En ze zit op een gegeven moment naar die schoenen te kijken. En ze heeft laarsjes. Maar ze houdt niet zo van de ritsen dicht doen. Dus eigenlijk doet ze die ik het liefste niet dicht. Ze vraagt dan altijd, papa wil jij mijn ritsen dicht doen? Man? Ik zei, nou dan moet je het wel zelf leren Joelle ja. Dat zal ik doen, papa. Maar ik kwam dus op het schoolplein. En blijkbaar had ik de ochtend niet goed opgelet. Want ze stond daar gewoon met open laarsjes. Ze had gewoon de hele dag rondgelopen op open laasjes. Maar zij vindt het dan helemaal niet erg. En zo is het vaak met kinderen. Dat kinderen een heel ander beeld hebben van datgene wat ze belangrijk vinden. En ik zei ook tegen die oma van ja. Probeer uw kind ook te accepteren zoals het is. Want mijn dochter die vond heel lang fietsen ook niet leuk. En op een gegeven moment afgelopen zomer in de vakantie is ze gewoon die, zelf die fiets gaan pakken. En zonder dat we één minuut met haar bezig zijn geweest, is ze zelf gaan fietsen. Dus een kind moet er ook aan toe zijn. Ja, eigenlijk allemaal, alleen maar om aan bij, die, bij die oma aan te geven dat ja, kinderen moeten ook de ruimte krijgen om te ontwikkelen op hun eigen tempo. En de ouders om het kind te accepteren eigenlijk zoals het is. Ja, want vaak leggen we kinderen ook gewoon maar dingen op die we zelf belangrijk vinden. Het is vandaag uh, 10 januari 2009. En ik was van tevoren een beetje aan het nadenken over, uh, over hoe ik dit, deze kinderdienst zou gaan samenvatten. Want het, ja, ik kan het moeilijk een preek noemen voor al die kinderen. En ik besefte dat 10 januari 2009, dat is de geboortedag van mijn vader. En uh, mijn vader is al een tijdje geleden overleden. Ik denk zo'n 15 jaar geleden inmiddels, 14 maar als hij nu nog geleefd had, dan was hij vandaag was hij 70 geworden. En ik kan het eigenlijk helemaal niet voorstellen. Mijn vader, ja, die was in 50'er toen, toen ik hem nog kende. Maar nu zou hij 70 geworden zijn. Ik had hem nu graag meegemaakt, maar ja goed, dingen lopen anders in het leven. En... Mijn vader was geen prater. Ik, had eigenlijk, ik kan niet zeggen dat ik echt een band had met mijn vader. Zo simpel was het. Als kind dan ben je er niet zo mee bezig. Maar als, als, als volwassene dan kijk je zo terug en je ja, eigenlijk had ik helemaal geen band, band met mijn vader. Mijn vader heeft altijd wel goed voor ons gezorgd. Maar hij heeft me niet geleerd om mezelf te accepteren zoals ik ben. Terwijl eigenlijk God zegt: van, ja, je bent oké, okay, precies zoals je bent. En nu ik zelf volwassen geworden ben en, en ik zelf kinderen heb, merk ik hoe belangrijk kinderen het vinden om eigenlijk gewoon simpelweg geaccepteerd te worden. En Een kind wil eigenlijk alles doen om die acceptatie en die, die waardering en die genegenheid te krijgen van volwassenen en met name natuurlijk van, van hun eigen ouders. Dus als, die, als een kind dat niet krijgt, dan gaat het zich eigenlijk in allerlei bochten wringen om toch die acceptatie en die genegenheid te krijgen. Nou, ik zie sommige mensen hier ernstig knikken. Sommige mensen misschien zelfs al uit ervaring. Want het kind, het trekt gewoon een conclusie. En de conclusie van het kind is... Nou ja, ik ben blijkbaar niet goed. En ik moet anders worden. En ik ben, net zoals in het verhaal, ben een krummeltje. En eigenlijk ben ik dus helemaal niet goed. Want eigenlijk moet ik dus een mier zijn. Of een uh, lieve heersbeestje. Want die zijn wel goed, die zijn wel mooi, die zijn wel sterk. Dus kinderen gaan zich heel anders gedragen. Sommige kinderen die gaan heel lief doen. Nog liever dan dat ze eigenlijk zijn. ...en de hoop en misschien zelfs ook met het resultaat dat ze meer aandacht en genegenheid krijgen en waardering. Andere kinderen die zetten zich juist heel erg af. Die worden heel rebels en die gaan uh, stoer gedrag vertonen en zich afzetten tegen hun ouders en slaan enzovoorts. Er zijn natuurlijk ook kinderen die heel goed zijn in, in het manipuleren. Zeker denk ik als sommige ouders zelf manipulatief gedrag vertonen. dan gaan kinderen natuurlijk zelf ook overnemen. En dan heb je natuurlijk ook de categorie kinderen die er eigenlijk gewoon helemaal niet mee om kan gaan. Die slaan dan helemaal dicht. En Dat worden eigenlijk van nature misschien wel, wel rustige kinderen. Maar die worden alleen maar introverter. Als ik naar mezelf kijk. Dan was mijn conclusie van ik ga gewoon heel erg mijn best doen. Als ik mijn best doe dan, dan gaat het gewoon allemaal steeds beter. En dan uh, vinden mijn vader en moeder vinden het allemaal geweldig dat ik zo mijn best doe. En dan krijg ik gewoon meer waardering. Want ik was vroeger eigenlijk ook een krummeltje. Ik had weinig zelfvertrouwen op school. Verlegen, ik kon best wel redelijk goed leren. Maar ik was best wel verlegen. En zeker op de middelbare school, want ik was veel gepest. Maar op een gegeven moment deed ik dus wel de ontdekking van... Ja, ik kan best goed leren. En als ik goed leer, goede prestaties... Dan krijg je ook weer meer waardering. Dus op het moment dat ik dat ging ontdekken... Ik denk dat het zo'n beetje op de middelbare school was... Toen gingen de cijfers opeens vooruit. Waar ik voorheen op een 4 had voor, uh, voor Frans, haalde ik opeens een 8. En mijn moeder die stond best wel een beetje verbaasd. Ja, dat vond ze natuurlijk wel erg leuk, want ja, opeens ging het best wel goed met, uh, met Ilja. Dus Krimmel-Ilya Krimmel kreeg een heleboel waardering en aandacht uh, daarvoor natuurlijk. Dat was natuurlijk uh, helemaal geweldig. Dus steeds meer je best doen, steeds meer leren. En ik ben heel goed op het eindexamen, dan uh, ga je al die leerkrachten in een handje schudden. Want uh, dan krijg je diploma. En ik kwam bij mijn lerares Frans en zei, van, ik ben zo blij met je. ja, ah, hoezo? Ja, het had zo weinig gescheeld en dan had je een 10 gehad. Een 9,48. Wel jammer. Maar je hebt het gemiddelde van de klas best wel omhoog getrokken. Dus uh, ja, dat is natuurlijk leuk om te horen. Goed, dat was vroeger. Nu ben ik 32. Ja, dat had je niet gedacht, hè. Ik zie er nu natuurlijk eigenlijk veel jonger uit. Oh, niet. Oké, okay. maar en als ik terugkijk op mijn leven, en dan, dan klink ik net een man van 64, maar tot wat er nu dan zeg maar voorbij is gegaan, dan zijn er een heleboel dingen goed gegaan en daar ben ik God ook dankbaar voor. En over heel heleboel dingen kun je voldo voldoening hebben, voldaan zijn en trots zijn, maar ik moet wel zeggen dat, tot voor kort, dat gaat steeds beter, ik eigenlijk geen rust had, geen rust met mijn eigen situatie, en want eigenlijk was het niet goed. Eigenlijk accepteer je jezelf niet zoals je bent. En dat is best een probleem. Nou, Velen van jullie weten ook wel dat een tijd geleden, een anderhalf jaar geleden, ik ook daarin vastgelopen ben. En dat is gewoon een hele moeilijke tijd geweest. Maar, ook in die moeilijke tijden, net zoals met Krummel, dat ze zich afvragen bij God van... Ja God, wat bent u nou? Ik ben nog steeds zo heel gewoon, het gaat nog helemaal niet goed. En u zegt dat u me helpt en enzovoort enzovoort. Zo heb ik dat ook gehad en dat ook aan God voorgelegd. Ook een periode dat ik me daar, daarin compleet ontredderd heb gevoeld. Zo van: Ik weet het niet. Ik leg het maar weer voor bij u, maar hoe het verder moet. Ik zou zeggen: Joost mag het weten, maar God mag het weten. En toen ik daarover nadenken was van tevoren, toen kwam ook bij mij een tekst in gedachten. Die ook me destijds wel veel gedaan heeft. En het staat in, in Matthäus 9. Ik het niet per se op te zoeken hoor. Ik lees het gewoon nu voor. En er staat in het boek: Jezus ging alle steden en dorpen, sorry, Jezus ging alle steden en dorpen van dat gebied langs en sprak in de synagogen. Overal vertelde hij de, bl de blijde boodschap van het koninkrijk. En waar hij ook kwam, genas hij alle ziekten en kwalen. Hij was diep geroerd toen hij zag hoe de mensen afgemat waren. En zich geen raad wisten. Ze leken op een kudde schapen zonder herder. En dan stel ik me daar zo voor hoe Jezus daar zo rondliep. En dat zie je dan altijd in mijn gedachten, altijd het meer van Galilea. Hè, met die prachtige groene heuvels. En eh, sommige mensen zijn er geweest die ze zeggen: Ja, als je naar Israël gaat, dan moet je zeker daarheen. Nou, dat komt ongetwijfeld nog wel een keer. Maar dan zie ik daar die, die, die, die mensen massa. En dat is blijkbaar een massa die één ding helemaal gemeen had. Want Jezus zegt, er de, de staat over dat Jezus diep geroerd was. hoe hij zag, toen hij zag hoe de mensen afgemat waren. en ze geen raad wisten. Ze leken op een kudde schapen zonder herder. Jezus was diep geroerd. Denk ik van, als die al die mensen daar afgemat en voortgejaagd waren. eigenlijk ontredderd zoals ik mezelf voelde. En Jezus was diep geroerd. Dan denk ik van, ja. Dan is zij ook diep geroerd over mij. Ja toch? Ja. Ik heb ook veel gehad aan een tekst die ik voorlezen wil uit Matthäus 11. Dat is een hele bekende tekst. Er staat. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Nou. Als ik u vertel dat ik eerder veel onrust had in maart, dan is dit een tekst die mij, ja, waar je dan wel wat mee kunt, lijkt me zo. Maar als ik deze tekst lees, komt tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ja, dat draait mij alleen maar acceptatie vanaf. Ik weet niet hoe dat u uh, vergaat. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Ik maakte de ontdekking dat ik eigenlijk aan het sjouwen was met mijn eigen juk. Eigenlijk door te kijken naar, naar anderen en eigenlijk op zoek te zijn naar de acceptatie van andere mensen. Ja, dan kun je eigenlijk je leven lang onder gebukt gaan. Dat is eigenlijk heel zwaar en heel vermoeiend. Maar Jezus, die zegt, ja eigenlijk heb je mijn juk nodig, want dat juk is licht. Het is eigenlijk heel simpel. Ik ben heel gewoon en God heeft mij gemaakt zoals ik ben. Ik ben de krummel die ik ben. Ik hoef ook niet iemand anders te zijn. Jezus gaat er ook in verder, want hij zegt ook, neem mijn juk op, op u en leert van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus er zitten twee kanten aan het verhaal. God wil ons door Jezus rust geven. Zodat we die vermoeidheid en die belastheid, dat we die kwijt kunnen raken. Maar er zit ook nog een volgende stap in. Als we dat eigen juk af hebben gelegd, mogen we dat juk van Jezus op ons nemen. Want hij zegt, neem mijn juk op u. En dan staat er, leert van mij. En wat valt er dan te leren? Jezus zegt het er gelijk achteraan. Ik ben zachtmoedig. En ik ben nederig van hart. Dus als je van Jezus zachtmoedigheid en nederigheid vindt, leert. dan staat erachter. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Net zoals dat krummel een heel proces door moest gaan. Van afwachten op God vertrouwen. Naar hem luisteren. En het, en het, juk, eigenlijk pas opne of het juk van Jezus opnemen. Want hij moest echt een proces door. Zo mogen wij dat ook. En misschien voelt u zich nooit krummel. Nou, dan prijs ik de Heer daarvoor. Maar als u zich af en toe krummel voelt, wil ik u ze ook bemoedigen. Want u bent gewoon simpelweg gemaakt zoals u bent. En u bent goed zoals u bent. Het enige wat u nu de simpelweg hoeft te doen, is steeds meer van Jezus te leren. Want hij is zachtmoedig en nederig van hart. Krummel werd een vlinder. En ik net in het lieve heersbeestje hoorde ik zeggen, ja, de mooiste vlinder... Die hij ooit gezien had. Dan nou hoeft u dat natuurlijk niet te worden een vlinder. Maar u mag zich wel laten veranderen door Jezus. Dus u wil u zich ook af laten vragen van... Oké, okay, wat word ik? Krummel werd een rups, een vlinder. Wat wordt u? God vraagt u niet zozeer om iemand anders te worden. Maar hij vraagt wel om te leren van zijn zoon. Verandering van binnenuit... Het zou helemaal wat zijn, want als je het naar het dierenrijk zou vertalen, een kip legt eieren. Maar als we opeens een hond eieren zou gaan leggen, dan zouden we toch allemaal raar staan te kijken. Want ja, ik heb nog nooit een hond eieren zien leggen. Maar zoals u, als u een kip bent, ja, dan hoeft u geen, uh, geen hond te worden. U bent eenmaal kip. Ja, dat klinkt misschien een beetje stom. <laughs> <dat u> zich, <laughs> ik voel me totaal geen kip. Maar, maar alleen maar om aan te geven dat God... U gemaakt heeft zoals u bent. En u wil, hij wil u eigenlijk alleen maar een betere en een mooiere kip maken. Oké, okay, dit voorbeeld is misschien wat minder. Maar ik wil u op het hart drukken, accepteer dat God u als krummel gemaakt heeft. Pas als u accepteert dat u als krummel gemaakt bent, dan, kan, dan pas kan God met u verder. Pas dan bent u bruikbaar in de handen van God. Pas als u uw eigen juk aflegt en het juk van Jezus opneemt en van Jezus leert, dan pas kan God met u verder. Ik kan afsluiten met een, een tekst in Efeze. Daar staat, want zijn maaksel, zijn krummel, zijn wij. In Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Wat ik hier zo mooi vind is dat het woord maaksel gebruikt wordt. En wij zijn een maaksel. God schept ons, maar hij maakt ons in zijn Zoon Jezus Christus. Niet alleen om een mooie vlinder te zijn, nee, om goede werken te doen. Om die vleugels uit te slaan en om te fladderen en om te schitteren voor, voor de eer van God. Want wij, want zijn krummel, zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen. Die God tevoren bereid heeft. Ziet u dat er een plan zit. Ook in uw leven. De werken die God tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. God zegen.